De vorige keer hadden wij het uh, vanuit uh, 1 Petrus over de tekst Leef als vrije mensen en handel als dienaren van God. En ik wil eigenlijk vanuit een heel andere setting hierop verder gaan. Ik uh, zei de vorige keer al dat uh, die term dienaren van God en in het Grieks uh, al heel goed bekend was vanuit het Oude Testament en met name in de Jezaja teksten en daar heet het dan Evid Yahweh, knecht van God. En ik heb met u daar diverse citaten uit voorgelezen. Vanmorgen wil ik met name stilstaan bij Jesaja 61. Ook weer hetzelfde thema, vrijheid. En je zou het uit die tekst niet zo lezen, maar wel in combinatie met lijden...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 En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd. In plaats van stof. Vreugdeolie. In plaats van een rouwgewaad. Feestkledij. In plaats van verslagenheid. Tot zover even de schriftlezing. Ik wilde... Door te refereren naar de Kamerling. Het verhaal uit uh, handelingen. Al nu beginnen de vraag te stellen over wie heeft de profeet het hier. Over zichzelf? Of over een ander. U kent het verhaal wel uit handelingen. Iemand was uit een heel ver land gekomen en die las de rol van Jezaja. Jezaja 53, en die stelt de vraag, over wie heeft hij het hier? Nou, aan u de vraag, over wie heeft de profeet het eigenlijk hier? Is iedereen daar 100% van overtuigd? Steek de vingers op wie er 100% van overtuigd is. Toch niet iedereen. Zijn jullie bang om antwoord te geven, of hou je even een slag om de arm? Ik zei de vorige keer al, die Evet Yahweh in de jesaja teksten is niet altijd Yeshua. Maar als je leest vanaf Jezaja 40, is dat een wisselend knechtschap. Dus een wisselende Evet Yahweh. En we gaan dat straks nog wel nader lezen. Maar ik heb u de vorige keer al gelezen, Jezaja 41. Dan zie je duidelijk dat het Israël is. Jacob, Isaiah 42, hij is de man die het geknakte riet niet verbreekt. Hij schreeuwt niet, daar wijst hij weer op Yeshua. In Isaiah 43, dan wordt er gezegd, als je door het water gaat, zal hij niet overstromen. Komen we weer verder, Isaiah 53, dan lijkt het weer op, de, op Yeshua. Hij is om onze overtredingen doorboord. Gaan we nog verder, Isaiah 59 of Isaiah 63 dan zie je eigenlijk een figuur ontstaan die de strijd alleen heeft gestreden. Ook weer Yeshua. Maar bij Jezaja 61 hou ik nog even die vraag open. We gaan wel alvast naar het Nieuwe Testament, Brit Gadasha. om eens te kijken hoe deze tekst uit Jezaja 61 een vervolg heeft. Bij Yeshua zelf. Want Yeshua heeft hem inderdaad op zichzelf betrokken. We maken die sprong naar Matthäus 13. Drie keer wordt deze tekst geciteerd: in Matthäus 13, in Lucas 4 en in Marcus 6. In Matthäus 13 zien we dat Yeshua al met zijn bediening bezig is. En op een gegeven moment eh, komt hij dan in Nazareth... En waar zal ik beginnen te lezen? Vanaf het, het 53ste vers. Toen Yeshua deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderland, gaf de bewoners onderricht in de synagoge, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden: hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de Timmerman, Maria is toch zijn moeder. En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Yeshua zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof het is altijd interessant om te kijken wat een andere, een andere evangelist daarvan zegt. We zien dus deze woorden ook in onderwoorden gebracht. In Marcus 6. En dan vanaf het eerste hoofdstuk. Van de eerste vers. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad. Gevolgd door zijn leerlingen. En toen de Shabbat was aangebroken gaf hij hun onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd. En ze zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn hand tot stand brengen. Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Yeshua zei tegen hem, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn eigen verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond stom verbaasd over hun ongeloof. Dan een laatste lezing uit Lucas 4. En hij gebruikt weer andere woorden, maar citeert dan specifiek de tekst uit Jesaja 61. En we lezen dan vanaf het veertiende vers. Yeshua keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Shabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Isaiah overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. ...om onderdrukten hun vrijheid te geven... ...om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op... ...gaf hem terug aan de dienaar... ...ging weer zitten... ...en de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen... ...vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen ongetwijfeld: zullen jullie mij dit gezegde voorhouden? Genees, heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Cavernum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. En hij vervolgde: luister. Ik zeg jullie, dat, jullie geen enkele profeet, dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef... en er in het land een grote hongersnood uitbrak... waren er heel veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden... maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.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 Om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Als er in die tijd de telegraaf al bestond, had het de volgende morgen gekopt: Nazareth heeft zich ontdaan van haar geloofsfanaticus. De vorige keer refereerde ik eigenlijk in mijn preek naar. Iemand die op mijn website was gekomen, door zoekwoorden in te tikken, bevrijdingspastoraat, gevaarlijk. En ik zei toen tegen u, dat ik me daarbij wel iets kon voorstellen. En ik zal vanmorgen preciezer zeggen eigenlijk waarom. Het lijkt wel alsof Jezaja 61, en zo'n tekst als vanmorgen of dat een primaat is in bevrijdingspastoraat. Alsof dat alleen te maken heeft met bevrijdingspastoraat. En laten we ons niet vergissen... als wij preken en als we hulp verlenen... maar ook in de beleidenis van ons geloof... moeten we wel terdegen er ons rekenschap van geven... dat Yeshua een grote bevrijder is... En dat hij in zijn bediening heel veel mensen de vrijheid heeft geschonken. Dat ook zijn apostelen, lees het boek Handelingen, een enorme bediening hadden in genezing en in bevrijding. En mogen we ook de conclusie stellen, trekken, dat als er in onze gemeente helemaal niets zou gebeuren op het gebied van bevrijding, dat we wel iets goed fout doen. Dat er wel iets goed fout is. Als wij niet van bevrijdingen weten, als wij niet van herstel weten, terwijl we Yeshua beleiden als onze Heer, dan is er wel iets goed, fout. Maar toch is er iets in dat hele gebeuren, en dat zien we ook in Nazareth, wat te de denken geeft. Wat gebeurt er specifiek in Nazareth, wat ons te de denken geeft? Die woorden, hij kon daar niets doen. Vanwege hun ongeloof. Ik moest er eigenlijk bij denken. Aan het verwijt wat hij later gaf aan zijn discipelen. Toen waren ze met een. De vader was met een kind gekomen. En de discipelen konden dat kind niet genezen. En wat zei Yeshua? Hij verweet hun hun ongeloof. Je zou nou eigenlijk kunnen zeggen. Inderdaad met de woorden van Lucas, Genees hier, Genees jezelf. Want blijkbaar kon Yeshua het hier ook niet. Schijnbaar is het ongeloof een enorme barrière. En nog wat wat opvalt bij Nazareth. Wat doen eigenlijk die inwoners? Die inwoners doen eigenlijk niets anders als bagatelliseren. Als relativeren. Hij is toch maar, hij is toch maar die zoon van, van Jozef. Hij is toch maar een van ons... Wat verbeeld hij zich eigenlijk wel? Dus eigenlijk de grote woede van hun is gericht tegen die enorme autoriteit die hij aanneemt... ...door zomaar even te zeggen, de geest van de Heer op mij, is op mij. Dat hij zich daarmee identificeert. Dat moet wel tot een gigantische woede hebben geleid. Als je niet gelooft dat Yeshua diegene is die die autoriteit heeft dan moet het wel leiden tot een enorme woede. Het grenst toch bijna, zou je zeggen, aan godslasteling... en dan eigenlijk ook nog zeggen, bevestigen... God heeft mij gezonden om de boodschap te brengen aan de armen... om bevrijding te geven, om te roepen, uit te roepen een genadejaar van de Heer... dat het rouwgewaad ingewisseld kan worden voor een lofgewaad... We gaan nu terug naar Jezaja 61. En ik kom nu eigenlijk terug bij die vraag. Wie is diegene daar? De profeet of iemand anders? Jezaja 61, of Jezaja, is een ontzettend prachtig boek. Eigenlijk opgedeeld, zou je kunnen, bijna kunnen zeggen, volgens het inzicht van sommigen, in drie delen. ...tot hoofdstuk 39... ...en vanaf hoofdstuk 40 onderscheiden... ...sommigen een duitro, een tweede de Jezaja... ...en sommigen zelfs een trito Jezaja. Dus sommigen denken... Die Isaiah, ...dat Jezaja-boek is niet geschreven door één persoon... ...maar door twee... ...en sommigen zeggen zelfs van drie. Want, zo zeggen sommigen... ...dat Jezaja 40... ...dat komt toch uit de lucht vallen... ...in één keer begint die profeet te roepen, troost, troost mijn volk. Dat is toch een heel andere boodschap als die tijd daarvoor. Het is maar hoe lang je neus is. Want ik wil u eens meenemen naar wat er eigenlijk gebeurt voor Jezaja 40. En dat heeft er alles mee te maken, wat, er dan, wat we straks nader gaan bestuderen in de aanloop naar Jezaja 61. En dat heeft ook alles te maken dan met onze positie. Want ik zal u alvast één ding verklappen. In Jezaja 61, wie die persoon is. Dat horen u en ik te zijn. Hij, zegt u, ik zal u meenemen naar wat eigenlijk het kader is van Jezaja 61. En dan gaan we naar Jezaja 36. Als u Jezaja 1 leest, kunt u zien... ...onder welke koningen Jezaja gediend heeft. Dat was Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. En het is in Jezaja 36 dat Hiskia aan de macht is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...het is op het eind van Jezaja's leven gebeurd... ...wat daar beschreven staat. En daar wordt gesproken van koning Sanherib. Het eerste vers... In het 14e regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in. En ik ga dat niet allemaal voorlezen. U kunt dat zelf uh, thuis allemaal prachtig nalezen. In in ieder geval Jezaja uh, 36, 37, 38, 39, maar ook in twee koningen en in twee kronieken uh, rond deze verhalen. Waar ik wel bij stil wil staan, is bij, deze, bij dit hele fenomeen, wat de aanleiding is tot het vervolg op Jezaja. We leven in, een, in de tijd ongeveer rond 700. Als je internet hebt en je toetst in Sanherib, krijg je al gauw een inzicht, of kan je krijgen via Wikipedia, van wat er toen eigenlijk speelde. Babylonië. Babylonië is een koninkrijk wat zich afspeelt van ongeveer 1800, voor Yeshua, tot 539. We weten uit het boek Ezra dat toen de Persen aan de macht kwamen. Ik zei al, we leven nu hier rond 700. Ongeveer vanaf 800... ...tot pak een beet 600... ...was er even een onderbreking van die geweldige macht van Babylonie... ...en was tijdelijk Assyrië aan de macht. En deze Sanherib... ...die was toen, zoals we lezen... ...behoorlijk veel verderf aan het zaaien in Juda. Hebben jullie enig idee... Of toen de tien stammen al weggevoerd waren. Ik zei net, 539 wordt Juda, de twee stammen, naar Babylonie gevoerd. En al iets ervoor. En 722, dus eigenlijk voordat Isaiah het hierover heeft. 722 zijn ongeveer de tien stammen weggevoerd. En als u eens leest verder, welke ontzettende angst deze Sanherib teweeg brengt. Bij Juda. Dat ligt er niet om. Hij komt daar eigenlijk aan. Als je dat verder leest in Isaiah 36. Als een enorm heerschap. En hij zegt eigenlijk heel uit de hoogte. Hé, Heskiaatje. Luister eens mijn beste jongen. Als jij op Egypte wil vertrouwen. Op dat riet noemt hij het precies. Op dat riet. Nou, forget it. Je gaat eraan jongen. Ik heb al... Dat kun je ook op Wikipedia lezen. Hij had 46 versterkte steden van Juda veroverd. Nou, hij vertelt het hier eigenlijk ook. Geen 46, maar wel die versterkte steden. En zegt hij bluf: jij vertrouwt op de Heere God? Nou, dan zul je mooi bedrogen mee uitkomen. Want je gaat eraan. En wat zie je dan in het vervolg? van het verhaal van Jezaja 36, maar zeker in Twee Koningen. De rol die Jezaja inneemt, samen met Hiskia. Hiskia is ten einde raad. En Hiskia is een man van God. Die gaat met die brief van Sanherib, gaat hij precies meteen waar hij terecht komt. Op zijn knieën. Hij barst in tranen uit. En welke rol neemt Jezaja in? Als... Een bidder voor zijn volk bidt hij samen met Hiskia mee. En wat gebeurt er? kan u het vervolg lezen. Eigenlijk twee dingen. Maar eerst dit. Isaiah 37, lees u vanaf het 36e vers. Toen trok een engel van de heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanherib brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar zijn plaats Nineveh. En wat gebeurde daar? Daar werd hij, terwijl hij neerknielde in een tempel van zijn god Nisroch, vermoord door zijn zonen. Maar het verhaal is niet ten einde. Je zou zeggen, nou, dat hebben we dan nou gehad. Helemaal geen, geen atmosfeer voor rouw. Helemaal geen atmosfeer voor angst. Helemaal geen atmosfeer voor neer gedrukt liggen in het stof, zoals Jezaja 61 dat zegt. We lezen in het vervolg dat Hiskia wordt ziek, ook weer genezen. Maar hij doet eigenlijk heel iets doms, ontzettend doms. Ik zei al, Babel was een enorme macht. Die kwamen in die tijd, u kunt dat lezen, in Jezaja 39... ...kwamen ze met een heel gezantschap, leuk op visite bij Hiskia. En Hiskia vond dat best wel leuk... En hij liet ze alles zien van zijn paleis en van de tempel. Toen kwam de profeet Jezaja bij hem. Wat heb je nou eigenlijk gedaan? Deze koning, dat Babel, komt terug en gaat straks alles innemen. Eigenlijk dus al een, een voorzegging van de ondergang van Jeruzalem en de ondergang van Juda. Kunnen u zich voorstellen... Wat voor een situatie dat toen was in dat land. We leven van dag de dag, en de emotie is er al over weg dat er eigenlijk een golf van verdwaasdheid gaat over de wereld met de kredietcrisis. En de meesten denken nu alweer, moe, valt toch wel mee? Maar als je in een situatie bent dat je als volk, je hebt je, je broeders al weg zien trekken, weg zien voeren, tien stammen zijn er al weg. Hoeveel verwoesting is er niet opgetreden? En niet iedere stad is als Jeruzalem, met een versterkte muur. Dus in welk voor perspectief leef je? Wanneer zijn wij aan de beurt? Maar eigenlijk, eraan gekoppeld, ons voortbestaan van het volk is ermee gemoeid. Zijn wij er nog wel over tientallen jaren? Gaan we niet op in de menigte van de volkeren? En misschien nog wel veel persoonlijker. Overleven we het eigenlijk wel? En eigenlijk in deze context ontstaat Jesaja 40. In deze context wordt Jesaja 61 geboren. In deze context wordt eigenlijk Jezaja 40 tot en met 66 geboren. Vanmorgen kom ik hier preken. Stel voor dat ik een preek zou houden die totaal geen enkele relevantie heeft voor jullie. Maar ik sta hier te preken voor mensen die... 700 jaar na ons komen. Ik zei net, Jezaja leefde 700 jaar voor Yeshua. En je zou dan nu geloven dat Jezaja 40 specifiek de boodschap is voor de tijd dat Yeshua komt. Want dat geloven velen, dat Jezaja 40 specifiek vertelt van de tijd dat Yeshua komt. Troost, troost mijn volk. Stel voor dat ik dus vanmorgen alleen woorden zou hebben voor mensen die 700 jaar... Na ons leven. Dan zou je op zijn minst allemaal in slaap vallen. Je zou op zijn minst allemaal in slaap vallen. Omdat je denkt, het gaat mij niet aan. Dit betreft mij helemaal niet. Maar het was wel terdege de opdracht die Isaiah voor zichzelf voelde. Ik moet hier als knecht van God troost brengen aan mijn volk. De troost brengen aan mijn volk. Volk Israël, wij gaan de ondergang niet tegemoet. Wij gaan wel de gevangenschap tegemoet, wij gaan wel lijden tegemoet, wij gaan wel een straf tegemoet, maar niet een ondergang. Al ga je door het water, straks, ik ben wel bij je. Al ga je door het vuur, ik ben wel bij je. Profetie is niet altijd iets wat pas vele eeuwen later tot stand komt... Maar wat nu ook al een vervulling heeft. In de theologie noem ik dat, met een Duitse term, de iets im leben. Iets heeft een functie, niet alleen voor dan, ja in de tijd van Jezua, dan komt het pas echt tot vervulling. Want ook dan wordt Jezaja 40 genoemd. Ook in Malachi wordt al Jezaja 40 genoemd. Ook nog een keer bij Johannes de Doper wordt Jezaja 40 genoemd. Maar dat zijn elke keer episoden dat deze profetie tot troost is voor het volk wat dan leeft. Want staat er eens goed bij stil. Jezaja 53, dat zeggen wij nu met de kennis achteraf, die vertelt ons dat Yeshua kwam voor onze zonde. Maar wie geloven er van Yeshua's tijdgenoten, zelfs zijn eigen moeder, zelfs zijn eigen discipelen, en Petrus, refereerde ik even na, dat hij zou komen om te lijden en te sterven voor zijn volk. Niemand. Iedereen verwachtte een Messias. Die vrede brengt en shalom. Gerechtigheid. Als je als Messias geen vrede en shalom gerechtigheid brengt. Ben je gewoon dood doodeenvoudig geen Messias. Zijn eigen moeder werd tegengezegd. Een zwaard zal door je ziel gaan. Dat heeft ze pas begrepen toen ze aan het kruis stond. Die beste vrouw heeft ook nooit gedacht en geloofd dat hij ooit nog eens een keer aan het kruis zou komen. Hij was aangekondigd als de Emmanuel. Ze had wonderlijke dingen gezien. En hij ooit nog een keer aan een kruis eindigen? Maar het staat wel in de profetieën van Jezaja. De evet yahweh teksten. Ik zei al tegen u, die evet yahweh teksten in Jezaja, die zijn steeds wisselend. Dan is het weer Israël, dan lijkt het Joshua weer te zijn. En waar ik nu met u naartoe ga, is helemaal apart. In Jesaja 45 is het Cyrus, Cyrus. En nu wordt nog duidelijker dat Jesaja 36 tot 39 een aanloop is, tot de tijd van Jesaja 40 tot en met 66. Want wie is deze Cyrus? Moet moet nog eens luisteren wat daarvan gezegd wordt. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij zijn rechterhand neemt, aan die hij de volken onderwerpt voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent, geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels breken. ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen, dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roemt. Omwille van mijn dienaar Jacob, nou wordt het meer specifiek, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen? En nou komen we eigenlijk. Nou gaan we verder eens onderzoeken. wie deze Cyrus eigenlijk is. Ik zei u al. Babel had van 1800 tot 539 de grootste macht. Even een tijdelijke onderbreking met Assyrië. En nu komt Cyrus, Persië aan de macht. En we kunnen dat prachtig lezen in Ezra 1. Het is misschien even een zware kost voor u om dat even allemaal te volgen. Maar ik wil even appelleren toch aan uw aandacht. Want we komen straks bij een stuk toepassing. Waarbij het heel persoonlijk wordt. Ezra 1. We zien dan wie Cyrus is. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, Ging in vervulling wat de profeet, wat de heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om... ...in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, koning van Persië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren... ...zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de Heer weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar ze zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Dat zou je vandaag de dag eens moeten zeggen tegen Achim Inayat, de president van Persië, van Iran dat zijn voorganger een persier ooit Evet-Jahweh was en shalom bracht en gerechtigheid en tot vervulling ging brengen wat er in Jezaja 61 stond om troost te brengen voor het volk Israël om daar waar alles in de wanhoop lijkt te eindigen in één keer, in één moment totaal te veranderen een totaal andere wereldbeeld een totaal andere wereldpolitiek wij moeten nu nog maar afwachten wat Obama brengt. Het yes we can, dat kan nogal hoopgevend lijken. Maar wat Jezaja 40 tot 66 ons zegt, dat is misschien een heel andere boodschap. Niet yes we can, maar yes it is. Want wat God altijd gezegd heeft, gaat hier maar mooi gebeuren. Een volk wat in totale ballingschap is, wat volgens Jezaja 61 gevangen zit... Geboeid. In rouw. Denk eens aan het beeld van Psalm 137. We zaten in rouw neer aan de waterstromen van Babel. Dat volk krijgt bevrijding. En Jezaja heeft die taak. Om in de autoriteit. Eigenlijk hetzelfde misschien wel als Yeshua. Te zeggen de geest van de Heer is op mij. En ik ben gezalfd. Hij heeft mij de opdracht gegeven. Om die troostelozen te bemoedigen. En zij die in rouw gaan. Om daartegen te zeggen. Het rouwgewaad blijft niet je eeuwigdurende kledingstuk. Nee, je krijgt een lofgewaad. En zo wordt eigenlijk vanaf Jezaja 45 alles in werking gezet. Tot de echte bevrijding komt in Jezaja 61. Nu krijg je het een aanloopje. We gaan nu eens kijken eigenlijk wat de boodschap is van Jezaja. En wat de boodschap erachter is: voor, of van die Everdjabé. ...die hij spreekt om zijn volk uit die gevangenschap te halen. Want is het zo dat dat volk dan maar heel passief zit... En, ...en niks doet en maar afwacht tot het ooit een keer gaat gebeuren? Of gebeurt er toch meer in Isaiah? En ik maak meteen even een linkje... ...naar ons toe... ...zitten wij heel passief... ...als we zelf... ...een Jobs ervaring hebben... ...of als we zelf... ...een Naomi ervaring hebben... ...van je had alles... ...en nou is je alles ontnomen... ...er is bitterheid gekomen in je leven... ...en nou... ...moet je maar zitten afwachten... ...tot je ooit een keer... ...bevrijd wordt... ...van die gevangenschap... ...waar je over in rouw zit... Waar je pijn van hebt. Of. appelleert God. Gebeurt er iets tussen die Isaiah 45 en Isaiah 61. Ja eigenlijk, eigenlijk ieder hoofdstuk wel. En het, het, wordt steeds, het wordt steeds persoonlijker. Ik ga het u meenemen. We beginnen eens. We nemen uit elk hoofdstuk maar eens een vers. 49. Eilanden hoor mij aan. Verre volken luister aandachtig. Einde schriftlezing. Om echt bevrijd te gaan worden, moeten we, eerst, moeten we eerst gaan luisteren. Van, wat is de boodschap? De evert van Jezaja 61 moet de boodschap brengen van het goede nieuws. Moeten we eerst eens stilstaan, wat is eigenlijk die boodschap? We moeten dus eerst stil worden. We moeten eerst bereid zijn om eens te gaan luisteren. En Jezaja is eigenlijk steeds een soort dialoog. Een dialoog tussen... God en zijn volk. Dan is God weer aan het woord. Hier is God aan het woord. Of de profeet. Eilanden, hoor mij aan. Luister aandachtig. En dan in één keer kan het zo weer gebeuren. Dat het volk Israël dat blijkbaar helemaal niet hoort. Dat hun gedachten daar helemaal niet bij stilstaan. Dat ze eigenlijk net doen alsof. Ja, God die zegt dat nu wel. Maar... Maar ik voel het helemaal niet. Ik zit maar mooi nog in de ellende. Ik zit, of wij zitten nog maar mooi in de prut. En bevrijding? We zitten nog mooi in Babel, man. Helemaal geen bevrijding. Lees maar eens even mee. Je 49 nog, 20ste vers. Je zegt bij jezelf, wie zou mij kinderen schenken? Ik heb toch geen kinderen. Ik ben onvruchtbaar, verbannen, verstoten. Ik ben alleen over. God gaat door. Even in 51. Luister naar mij. Jullie die gerechtigheid najagen. Dat blijft dus nog in de luistersfeer hangen. Maar Isaiah 52. Dan kom dan al dichterbij. Ontwaak. Ontwaak Sion. Met andere woorden. Om echt een bevrijding tot stand te brengen. Moet er meer alleen gebeuren. Als. Als een boodschap. En als luisteren. Want we kunnen in dat luisteren. Kunnen we best nog een beetje in slaap vallen. En, en ontmoedigd en niet bij de les zijn. En dan hebben we de stem van God nodig die zegt, wakker worden. Want het gaat echt gebeuren. En wat zegt hij verder in Jezaja 52? Bekleed je met het pronkgemaat, Jeruzalem, heilige stad. Vers 2, klopt het stof van je af. Denk alvast aan Jezaja 61, dat stof. Elke keer komen die woorden daarin terug. En je moet alvast je pronkgewaad gaan aandoen. Met andere woorden, je moet alvast in die geest van bevrijding gaan leven. En ik wil alvast een sprong maken naar wat ik net zei. bevrijdingspastoraat kan gevaarlijk zijn. Kan gevaarlijk zijn als wij zelf helemaal geen actieve houding innemen. Als wij zelf onszelf niet zien als de evert Degene op wie de geest van God is. Degene die God wil zalven met zijn geest. Als we zomaar afhankelijk blijven van onze leiders. Want die zalving, ook die zalving van God, die kan ook heel wisselend zijn. Heel erg afhankelijk van onze houding. Denk eens aan een David en een Saul. Allebei gezalfd. En wat zie je bij Saul? Een heel verschil met David. Steeds meer komt er een geest over hem, wordt sterker over hem, die helemaal niet de geest van God is. En dan ben je notabene gezalfd. Gezalfd om koning te zijn. Gezalfd dus om autoriteit te hebben. Wat is nou het grote verschil tussen Saul en David? Als we het hebben over die zalving, als we het hebben over Jezaja 61... Isaiah 61, die roept op dat wij de boodschap van God gaan brengen. Dat hoor ik Saul niet zo doen. Saul is meer zo van dit hem. Soms dit hem, soms dat hem. Kom het mij uit, dan doe ik het wel. Kom het me niet uit of is het me een beetje te moeilijk, dan doe ik het niet. Altijd maar half, half. Net als dat halve, volle of half lege glas. Waar we het vanmorgen over hadden. Ik moest eigenlijk bij de voorbereiding denken. Aan een boek. Een bekend boek van een pastoraal theoloog ook. Henry Nouwen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, Eindelijk thuis. En daarin gaat hij in op. Um, de verloren zoon. En de oudste zoon. En de vader. En eigenlijk is een, de, de, de boodschap waar hij eigenlijk mee Eindigt is dat hij eigenlijk zegt tegen ons, we zouden eigenlijk zo moeten ontwikkelen, dat we geen verloren zoon meer willen zijn. Elke keer kiezen voor de verleiding, voor toch kijken hoe ver je kan gaan, voor het maximale genieten van het leven en je genot. En ook niet de oudste zoon, die dat niet heeft gedaan, maar die dan intussen wel zit te kniezen en te kneuren dat hij al dat leuke allemaal niet gehad heeft in zijn leven en saai bij zijn vader thuis zat. Maar eigenlijk is die boodschap die Hendrik Nauwe ons meegeeft en die ook helemaal past bij de preek van vanmorgen dat wij moeten worden als de vader. De vader de volwassene die dus verantwoordelijkheid neemt die dus, ook al vragen zijn kinderen helemaal niet naar hem, ook al zoeken ze hem niet, ook al willen ze lekker heerlijk leven, toch altijd blijft wachten. Toch altijd trouw blijft. En ook als die oudste zoon zit te kniezen te kneuren en zit te mopperen dat die vader het allemaal niet goed heeft gedaan. Dat hij daar overheen kijkt en dat hij dat niet persoonlijk aanrekent en zegt... Jongen, mijn beste jongen, je weet toch dat ik ook van jou hou. Net zoveel als van, die, als van die jongste zoon. Dat zal nooit veranderen. En zo moet het eigenlijk ook zijn in ons leven. Wij willen misschien zo graag wel bevrijd zijn, zoals Isaiah 61 zegt. Maar tegelijkertijd toch nog wel een beetje in die positie blijven zoals het volk Israël wel was. Meegaan in de geneugte van het leven, zover je kan. We gaan er eens verder naar kijken, want Jezaja gaat door. Want op een gegeven moment komt de climax naar Jezaja 61 toe. En dan zegt de profeet in Jezaja 59, mijn arm is helemaal niet te kort om jullie te redden. Ik kan zo jullie, jullie, jullie, jullie rouwgewaad veranderen in een lofgewaad. Maar jullie mangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde heeft hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed. Je vingers bezoedeld door wandaden. Je lippen spreken leugens. Je tong prevelt bedrog. En om nog eens even terug te gaan naar Jezaja 58. Dat is wel heel ontdekkend. Jezaja 58 heeft het over een vaste. En hoe God aankijkt soms tegen ons vaste. God zegt, is dit niet het vaste wat ik verkies? En dan, heeft, dan geeft hij eigenlijk een antwoord op wat er eigenlijk eerst gebeurt in het vijfde vers. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Is dit een dag van onthouding? Dat iemand zijn hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms een vaste? Is dat een dag die de Heer behaagt? Met andere woorden... Wij blijven in ons geloof die reflectie nodig hebben over onszelf. De vorige keer na de dienst kwam er iemand naar mij toe en die zei, ik had zo graag dat je me bemoedigd had. Wij horen altijd dat we het verkeerd doen. Ik wil zo graag bevestiging. Heel menselijk. Ik doe precies hetzelfde. Het is ontzettend fijn om bevestigd te worden. En nog helemaal door de Heer God. Als je de Bijbel leest en je denkt. Nou, ik voel me hier wel heel erg blij om. Ik, ik voel me hier goed bij. Ik, nou hoor ik eindelijk eens. Dat ik toch gelukkig nog wat goede dingen doe. Het is heel goed om zo de Bijbel te lezen. Heel goed. Stel voor dat je altijd de Bijbel leest. En je denkt. Ja, nee, voor, ik zie het al, voor mij is het niet. Nou, denk je, hup, weg ermee. Of een andere keer lees je de Bijbel. Nee, weer niet goed. Touwtje, zal nooit goed komen. We zijn toch allemaal gericht op wat moeten we doen? En als we doen, dan, euh, nou dan, dan krijgen we zegen. Dat automatisme. En dat hebben we toch ook allemaal geleerd uit Deuteronomium. Je doet het. En God zegt, jou, nou weet je zeker, ik zegen je. Ja, maar dat is toch ook zo? Maar is lijden en pijn dan een leugen van God? Yeshua heeft het allemaal voorrecht In de wereld zul je verdrukking vinden. En wat is dan de zegen? Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En ik ben altijd bij je, tot aan het einde van de wereld. En iedereen heeft van tijd tot tijd een jobservaring. En misschien bent u al heel lang een Naomi. Of misschien bent u al heel lang net als het volk Israël bij Babel. En dat je zit te kniezen en te kneuren. Oh God, het is allemaal komen en kwel. Ik kom hier nooit uit. Eeuwige gevangenschap. Eeuwige rouw. Geketend, zoals Jozaja 61 zegt, aan boeien. Ja, ik kan het niet helpen dat Gods Woord ons echt altijd de opdracht geeft. Om niet alleen te zeggen wat we moeten doen. Maar ook dat we heel erg secuur moeten kijken van hoe functioneer ik eigenlijk in die relatie met God. Er is niemand van ons die geen zondaar is. Allemaal hebben we dat virus tot we doodgaan. Door de geboden te doen, zullen we nooit het geloof krijgen en het gevoel, ja, nou ben ik geen zondaar meer. Dus zullen we altijd in ons geloof, in onze liefde voor God, moeten bedenken. Hé, hey, wat is er nou eigenlijk in mij aan de hand? De ene keer als we in de overwinning staan, of als we ons prettig voelen en goed, en als we het idee hebben, nou, dat zit wel lekker, dan hebben we die behoefte misschien helemaal niet zo. Maar reflectie over ons nadenken, over ons geloof, zoals wij leren in Jezaja om bevrijd te worden, dat is echt heel gezond. We gaan langzamerhand naar een einde. We komen eigenlijk tot een soort climax. Ik zei al, die Effet Yahweh uit Jezaja 61, die zijn wij. En die was in de tijd van Jezaja 61 Jezaja. Maar toch is er een groot verschil. We zijn begonnen met het, het, het, het uh, Nieuwe Testament. We hebben gezien dat daar Yeshua het op zich heeft toegepast. En hij is de toepassing bij uitstek... Nu zeg ik in Jezaja, God roept ons ook om die evert te zijn. Om aan de gebrokenen van hart in onze context die blijde boodschap te brengen. Om vanuit de zalving van de heilige geest die bemoediging te brengen. Maar toch is er nog een groot verschil, ook in Jezaja, tussen ons als evert en Yeshua. Ik wil u daar toch nog even deelgenoot van maken. Lees eens met mij Jesaja 59, vanaf het 15e vers 15b. Dat gaat even over het kwaad. Jesaja 59 vers 14 zegt: het recht is verdrongen, de gerechtigheid blijft ver van ons. En dan geeft Jesaja 59 15 het antwoord op: de Heer zag het, staat er. Het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding aan en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hier is die effet duidelijk Jeshua. Hetzelfde zegt hij op een prachtige manier in Jesaja 63. Hoe je eens dus luisteren, Jesaja 63. Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft... Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en mijn machten is te redden. Hoe komen uw kleren zo rood? Als de kleren van iemand die de wijnpres treedt. Ik heb de berskuip alleen getreden. Geen van de volken hielp mij daarbij. Ik trad hen in mijn woede. Ze trapten hen in mijn toren. Hun bloed spatte, bespatte mijn kleren. Al mijn kleren worden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak... Hoorde je Isaiah 61? Het jaar van de vergelding was aangebroken. Toen zag ik dat er niemand was die hielp. Ik was geschokt dat niemand mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht ik redding. Door mijn woede aangespoord. Ik heb de volken in mijn woede vertrapt. Met mijn toren heb ik hen dronken gevoerd. Vindt u dat niet oneindig fascinerend? Dat God geschokt kan zijn... God. Zulke emoties. Meestal wordt er over God gedaan. Net als het een oude man is met een baard. Die in de hemel met zijn armen over elkaar zit. En eigenlijk niks doet. Niks doet aan de gerechtigheid van de wereld. Niks doet aan al het pijn en het lijden in de wereld. En in Isaiah worden wij dan nog opgeroepen. Om ook die Evetjawe te zijn. Om ook troost, troost mijn volk te brengen in de wereld. In onze context, in onze families, in onze gezinnen. En uiteindelijk... Wat moet God vaststellen? Ik moet het mooi alleen doen. Uiteindelijk schiet ons Effet werschap om het zo maar eens te zeggen, behoorlijk tekort. Met andere woorden, wij blijven die grote Effet bij, toch wel mooi, de positie schuldig, om alle eer aan te geven, ook om alle verwachting van te hebben. Om niet te doen als de inwoners van Nazareth in de omstandigheden waarin we leven, dat we van hem niks verwachten. Maar om hem alle jubel en eer te brengen, omdat hij het wel mooi was die het alleen deed. Alleen voor u en mij. Maar dat ontslaat ons nooit van die opdracht om toch die Evert-Jawet te blijven die wij in Jezaja 61 krijgen te horen. En het prijskaartje daarvoor krijgen we in Jezaja 65 te lezen. En daar wil ik met u mee eindigen. Als wij bereid zijn om die dienaar van God te zijn, zoals hij het geformuleerd heeft in Jezaja, dan wordt Jezaja eigenlijk apocalyptisch. Ik lees u vanaf het dertiende vers. Daarom dit zegt God de Heer. Mijn dienaren zullen eten. Hoor je de woorden van Yeshua een keer, erin terug. Maar jullie zullen honger lijden. Mijn dienaren zullen drinken. Maar jullie zullen dorst lijden. Mijn dienaren zullen zich verheugen. Maar jullie zullen te schande staan. Mijn dienaren zullen juichen van vreugde. Maar jullie schreeuwen het vertwijfeld uit. En weeklagen vanwege een gebroken geest. Met andere woorden, ons blijft geen andere keuze eigenlijk over... Of we kiezen ervoor om de Evet-Jawet te zijn zoals God het zegt. en eeuwige vreugde en eeuwige verlossing is ons deel. Of we blijven eigenlijk met de handen over elkaar en doen niks. Maar is dat dan een optie? Om maar in het Engels te blijven? No way. Amen.